Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïnse stad Mariupol sterven mensen door beschietingen en een gebrek aan medicijnen, zegt Artsen zonder Grenzen. De stad in het zuidoosten wordt al dagen omzingeld door Russische troepen en afgesloten van eten en medicijnen. En ze zitten al een week zonder water. Ze halen het inmiddels uit de verwarming en koken het op een houtvuur. Ondertussen blijven beschietingen maar doorgaan en kunnen mensen moeilijk geëvacueerd worden. Verder naar het westen van Mariupol rukken Russische troepen op. Deze burgemeester vertelt dat er flink wordt gevochten. We pull de back from our, from the borders of our city. But now they are almost surrounded. We are attacking them. So from your perspective, you're winning this war? Uh, you know, we, we winning this fight, but not uh, this war. In de hele wereld zijn er vandaag protesten tegen de oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland. In Arnhem is op het Airborneplein een drie meter hoog bloemenhart opgetuigd. Met de boodschap Love Not War. En daar werd vanochtend ook All You Need Is Love bij gespeeld. En daar komt hij dan. One, two, three. Er komen 45 ratten in Nederland staan. En of dat we ook mee willen doen. Ja, dat is voor ons natuurlijk heel snel schakelen. In de bloemensector. Dat wij zeiden, nou, de gaan we dit ondersteunen. Want die moeten we gewoon meedoen. All In Groningen staan ze in de Martini-kerk stil bij de oorlog. En in Amsterdam is vanavond op de Dam een demonstratie met sprekers en muziek van Treintje Oosterhuis. Een bakkerij in Amsterdam is vannacht voor de tweede keer in twee dagen beschoten. Er raakte beide keren niemand gewond, maar er is wel veel schade aan het pand. In de buurt is iemand aangehouden. De wedstrijd tussen ADO Den Haag-Vrouwen en Ajax, die morgen op de planning staat, is gecanceld. Het ADO-stadion heeft nog steeds last van een stroomstoring. Gisteravond speelde ADO tegen Jong-PSV. Twee keer viel de stroom uit...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 Ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Voor haar uh, allerlaatste wedstrijd, uh, Albert-Jan. Ja, ja, nou, dat is. Uh, dat, uh, die, uh, dat officiële afscheid is om vijf uur gepland, geloof ik. Hè? Ja. En het de, de, de, de T-12-stadion is compleet uitverkocht. Dus dat wordt een uh, gigantische happening. Dus bent u thuis.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 Voor drie uur lang Zandvoort uh, uh, op zaterdag live vanuit de tolweg Tina. En ook uh, bij KPN trouwens uh, op TV ja, te ontvangen. Lop, op kanaal 1367. Eindjes zoeken, maar daar heb je wel wat. Hier is Shakira.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 ik bedoel het zo goed, waar de tijd niet aan verandert. Dit is ZFM. Oh, yeah. deze single year, walking away, een speciale uitvoering daarvan. Zie je weerbericht. En daarmee is het even naar half drie geworden. Tijd voor het weerbericht. Nou, we hebben een uh, lichtzonnetje vandaag uh, op het ja, gevoel. we hebben een prachtige week achter de rug. Nou, ja, heerlijk. We mogen we helemaal niet klagen. Ik heb weer veel gebrommerd, dus uh, ja, ja, ja, nou, ja, daar was het weer voor. En terrassen worden weer schoongepoetst en uh, we gaan ons weer klaarmaken voor het zomerseizoen.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 street well it's the same room but everything's different you can find the sleep but not the de Crowded House speciaal voor ons weerman Lex van de Oren... met uh, Weather With You. Zo dadelijk gaan we het hebben over het uh, onderzoek uh, over de gemeente Zandvoort. Dat is niet best, Albertan. Uh, dus we moeten beter luisteren. Ja, ja, ik, ik hoor <laughs> niet. <laughs> Heel goed, gaan we doen naar deze van uh, Pia Sedora. Gaat weer over het weer, hè, deze plaat. When the rain begins to fall.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 Volgende week ook meer aandacht bij CFM aan de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. CDA trouwens, tot slot, Albert-Jan die reed er net nog met een auto door mijn straat. Ja. Een groene auto uiteraard, uiteraard, de CDA kleur, ook zo'n zo, zo bakauto. Dieseltje? Zo'n dieseltje, zo'n stinkende diesel. <laughs> een je. <laughs> nee, maar nou ja, inderdaad wel een hele oude auto was het. Een grote luidspreker op het dak. Ja, zo.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 Bebieno fumando y jodendo Sigo vacilando de pari todos los días y el cielo Y se diga, vive usted su vida que yo vivo la